...met het NOS-journaal. EU-leiders zijn voorzichtig optimistisch... ...over de uitkomsten van het videogesprek met president Trump. Ze spraken vanwege zijn ontmoeting met Poetin vrijdag in Alaska. Trump beloofde dat hij zou aandringen op een wapenstilstand. En als het goed gaat, wil hij snel een tweede gesprek... ...waarbij ook de Oekraïense president Zelensky kan aansluiten. Volgens demissioneer premier Schoof is er in de EU, maar ook bij de Amerikanen en Oekraïne eenheid over wat er op tafel moet komen in Alaska. Schoof was zelf niet bij die gesprekken, maar is naderhand bijgepraat. Huisartsen zijn geschrokken dat hun patiënten op de lijst staan met gehakte gegevens bij Clinical Diagnostics in Rijswijk. Maandag werd bekend dat gegevens van bijna 500.000 mensen bij het lab zijn gestolen... Een deel van die gegevens, die via de huisartsen binnenkwamen, zijn door de hackers al op het dark web gezet. Op de website van het laboratorium staat dat huisartsen hiervan op de hoogte zijn, maar tegen de NOS zeggen artsen dat ze niets hebben gehoord en dat ze teleurgesteld zijn. Het laboratorium wil niet reageren, maar paste wel de informatie op de website aan. Eindhoven Airport kampt met vertraagde en geannuleerde vluchten. Het vliegverkeer is vandaag twee keer stilgelegd... door onderbezetting bij de luchtverkeersleiding. Tientallen vluchten zijn met vertraging vertrokken... en aankomende vluchten wijken uit naar andere luchthavens. Het personeelstekort speelt bij de overkoepelende... militaire luchtverkeersleiding op Schiphol... die ook het luchtverkeer in Eindhoven coördineert. De bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam stopt ermee. Edith Hoge is een jaar geleden aangetreden. Maar ze schrijft nu dat de functie belastend is voor haar gezondheid. De bestuursvoorzitter kreeg te maken met grote pro-Palestijnse demonstraties op de universiteit. Ze blijft er wel werken als hoogleraar. Het, weer, het is vanavond vrijwel overal nog droog, lang warm ook. Vannacht vooral in het zuiden en westen kans op een bui, mogelijk met onweer. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen weer veel zon en maximaal 34 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu De Krochten. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de lederrok. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van De Krochten. In deze aflevering zijn Dik en ik te gast bij Paul Solleveld...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 need much.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 liedjes schrijven zeg maar ja, dan... uh, maar de naburgerrechten die zijn ontstaan in uh, 1961 een wereldwijd ja. verdrag terwijl auteursrechten van de eeuw daarvoor ja. nog uh, ja. Maar, ja. En, uh, een verdrag dat uh, was ontstaan uh, omdat uh, de mensen merkten dat er heel veel meer met muziek gebeurde dan alleen maar uitvoeringen ja. in uh, theaters en dat soort okay. zaken ja. Ja. en dat daar natuurlijk ook uh,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 dat zat ook bij Philips. De, uh... Ja, en een label Krap. als Island met de Spencer Davis Group en Traffic. Oh, dat dat, dat mooi, boeide ja. mij wel. En uh, er was nog een, uh, hoe wordt het label Vertigo? Oh, ja. Daar kwam de eerste plaat van. Uh, Ozzy Osborne kwam daarop binnen. Black, Black Sabbath. Ah, Black Sabbath, ja. Oh, ja. Black Sabbath. ja, ja. Dat ja. vond ik toen prachtig, moet ik zeggen hoor. Ja. De eerste plaat. En bands als Colosseum. Oh ja, ook nog inderdaad. Ja. En, uh, Road Letter to the Moon. <laughs> ja, waarvan uh, <laughs> ja. een van de leden nog ooit. Uh,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 Ja. Nou ja, dat speelden wij natuurlijk na met onze band en niemand deed dat. Want die hadden ja, die, die en... platen niet en had het nummer ook nog nooit zelf uitgebracht. Dus uh, Betty Smith. Maar uh, nee, dus het, uh, het, het, ik ging toen vrij snel een beetje meer de rockkant op. Okay. En dat is rond uh, de 1,70 of zo? Ja, ja, ja. in Leiden. Ja. In Leiden, ja. In Leiden, ja. ja. Okay. Was Leiden destijds een, uh, ook een muziekstad?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 hebben we vier nummers opgenomen toen. Um, waarvan één suggestie van hem... dat was Some Guys Have the Luck. En dat, hebben we, dat is helemaal toen uh, aangepakt ook. Ik heb met hem achter het piano gezeten... om dat dan okay, een, een andere vorm... Uh, die hij voorstelde te, te, te geven. En um, ja, dat hebben we toen opgenomen. Als, uh, dat moest dan een, een single worden. En er kwamen allemaal sessiemuzikanten... Uh, de ene was Alan Coates, die speelde gitaar en zong de tweede stem en uh, die heeft later nog heel lang in de Hollies gespeeld, nou, mm. de Rollies, ja. Gary Barnacle op de saxofoon, dat was Zo. Uh, toen het vriendje van Kim Wilde, <laughs> <laughs> maar toen net nog niet, maar, nee, hij woonde toen nog bij zijn moeder, <laughs> <laughs> die deed de saxofoon en, nou ja, Some Guys uh, Have Older is uh, nooit uitgekomen, want Zodra het af was, toen kwam Rod Stewart met precies hetzelfde nummer. Het was eigenlijk een, een nummer van, van, van, uh, uit de jaren zestig. Ja. Um, van de ene Jeff Ford gang, Maar die, uh, daar heb ik nooit een opname van gehoord. Maar uh, de Persuaders of zo is een beetje... Uh, oh ja, uh, wel, ja. band. Die had het ook opgenomen. of een beetje soul Bent, was het. Maar dat was uh, lang geleden. Dus maar Manfred hm. had er iets anders van gemaakt. En Zoals hij deed ja. het, zanglijnen door elkaar gingen. En, uh, nou, dan gaan we nu even naar luisteren, naar Some Guys of Alleruck. Van ons of de... van? jullie eigen versie, ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Van je website gehaald, ja. Dus, uh, <laughs> ja. Ik vond het een mooi nummer, mooi rustig nummer. Maar... Ja. ja, het is ja. Uh, een, een, een, een vette saxofoon zit erin. En, <laughs> <laughs> en jij zingt ook, maar nog gitaar spelen ook, Heb je nog? Uh... Ja, één ja? Oh, ja, okay. okay. van, van de gitaren doe ik wel, maar niet de liedgitaar I'm the die Some toch ja. muziek gemaakt? Of uh, uh, gewoon in de boeken gedoken? Nee, nee, nee. Toen uh, begonnen we natuurlijk meteen weer een band. Dat was PS en de Footnotes. Oké, okay. ja. ja. Dat was, uh, ik was PS en verder uh, was het een, een soort grapje. Want we dachten nou, na de mislukking in Engeland wordt het ook niks. <laughs> maar goed, in, uh, in 1982 ging ik dus bij Puma Stemmer werken. Ja. En we hadden een bandje. En diezelfde mevrouw uit Engeland die kwam ja, weer okay. langs. <laughs>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 over Verloren liefde en zo. Waar anders over. Maar, Final ja, Love Song, ja, er zit ja. wat in, inderdaad, ja. ja. En, ja, en ja, jullie toch? waren nog heel jong toen. Dus De grootste titel. Of een jonge ja. leeftijd hadden En in de dus studio, schrijven. ja, dat was ook in Huisdans, was de producer. Nou, die was eigenlijk eerst de technicus, maar uh, toen kwam uh, die Lillian in de studio... en die hoorde ons uh, Final Love Song doen. En we hadden toen geen toetsenist.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 Die, die speelde een prachtige saxofoon-solo. En zo kwam de final afzong tot stand. Dat is gek, ja. Dus uh, ja, dat waren we niet helemaal zelf. Maar de, de rest van nee, nee. ons opnames namens wel. Maar... En is het nog een hit geworden? Ja. Het is een hit geworden. Uh, nou, nee, niet echt in Nederland. Het werd nee? steunplaat bij Frits Pits. S Dat betekende dat je iedere avond uh, tussen en uh, oh, 6, 6, 6, 6, 6, 6 en 7 werd ja. Ja. Ja. je door hem gedraaid. En, oh. ja. nou, hij, heeft, hij deed de mooiste aankondigingen van uh, dat is het House for Sale van 1983 en ah, zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Luisteraars, dit is in Nederland gemaakt, haal die wat uit je oren en ik hoop dat ja. allemaal Maar, uit, maar uh, oh, Uiteindelijk ja. uh, ik kwam het wel bij de bubbling under, maar kwam het niet de top 40 in. Ik geloof dat... Uh, nou ja... Iemand, misschien Lex Harding, vond het dat het nummer niet over genoeg radiostations oh, okay. verdeeld was of zo. Ja. Nou ja, het betekende wel dat we naar Top Hop moesten voor opnames. En dat is ook één keer uitgezonden. Uh, Los Lichard, Vast he? Live ja. met Jan okay. Ritman op zaterdagochtend. Ja. En Countdown uh, Café met... Uh, ja, Veronica, ja, Ja, And Curry. Ja, nee, het was Al, toch nog uh, Alfred Lagarde. Alfred Lagarde. Ja. Is er ook niet meer. Nee, helaas. Nee. Ja, ja.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 T-Lex? T-Lex, precies. Ja. Ja. ja. We zijn wel als de oude mannen bij ja. ja. elkaar. Alles ging door de t Maar dat ging allemaal via het kantoor van de BUMA. Want daar ja. T-Lex is het voor mij naartoe. En dat kwam uiteindelijk wel bij mij terecht. Maar het kwam ook op het bureau van de directeur terecht. En die vond dat allemaal een beetje te veel belangenverstrengeling. Dus ik had toen ook zoiets van: nou, moet ik rustig gaan doen. Dus toen de tweede single geen hit werd, dacht ik: nou, dit, dit was het dan. Ja. Het was niet maar ik vroeg, is het een hit geweest. Maar volgens mij is het ook in het Midden-Oosten.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 Nee, nou. <laughs> nee. dat is. Maar die waren ook officieel uitgebracht daar? Die waren daar, die ja, tijd. officieel uitgebracht. Ja, maar het ging allemaal niet heel. Uh, ik denk dat er eentje het eentje was alleen op cassette. En die heb ik wel achterhaald. Oh, wat leuk zeg. Dit was dus in Griekenland, in Libanon, in Syrië. En, uh, <laughs> en dat er dan, ja, artiesten als Jerry Rafferty, Marillion. En jullie stonden er ook, Knap. Wat was het hier? Tina Turner. Oh. Marion Faithful, The Scorpions, Deep Purple. <laughs> <laughs> Robert De Vlek. Alle 13 Dat ja, is wel mooie. Jerry Rafferty. Diverse verzamelingen. Ja, echt. Dat, dat hebben we nooit nee. geweten toen. Nee. <laughs> en Irma hier ook niet, kennelijk. Want, ja? Maar ik, heb, ik ben al achtergekomen dat er daar een uh, ijverige producent was. die bij in Griekenland werkte. En die oh. heeft. Die was de bron van al die compilaties en okay. die heeft ook die master opgevraagd ja, ja. en heeft dat uh, ja, uitgebracht. Maar ja, het leverde volgens mij niet veel op, want, uh, er werd niet heel veel van gekocht. Nou, de gerechten hadden ze daar nog niet allemaal. Nee. <laughs> nee. nee. <laughs> maar het ja. is wel geestig, ja. Ja, nou, iets om trots op te zijn. Ja, ja. ja vind ik wel.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 Uh, ben ik ook uh, met... Uh, nog andere bandjes gaan werken. En uh, ja. ja, dat kreeg ik ook niet altijd voor elkaar daarbij. Nou, dat is ook echt moeilijk natuurlijk, hè? Zeker in Nederland om um, groot te worden. Dat. Ja, ja, dat, ja, dat zo. En uh, ja, hij heeft ook niet altijd... Uh, vrienden gemaakt. Uh, nee, nee. Maar, uh, uiteraard... maar hij heeft er wel voor gezorgd Dat uh, Kom van de Dak af een grote hit is geworden. Hè? Ja. Dat verhaal hebben we ook wel gehoord. Dat ze in de trein hebben ze nog zitten oefenen of zo. Met...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 uh, werd je ook door de promotieafdeling van de platenmaatschappij natuurlijk alle kanten opgestuurd. Van, oh ja, je moet zaterdag gewoon wel losvast in uh, Marhees, ja. de smeltcruise in Marhees of zo. Voor gillende kinderen. Ja. Daarom moet je natuurlijk wel allerlei andere artiesten. Uh, zoals Harry Slinger van uh, Drukwerkt. Uh, oh, ja. ja. uh, die zag dat ik zenuwachtig was. En die zei van, ah oh, je moet je niet druk maken. want... Uh, ik, ik, ik was er een keer en er was een meisje ik begon de toon te hoog te zingen. Maar dan draaien ze gewoon rustig langzaam weg. hoor En er luisteren maar 4 miljoen mensen en het is begonnen. <laughs> <laughs> Dankjewel, Harry. Ja. <laughs> ja, dus toen dacht ik, nou weet je, ik weet ook niet of ik het altijd leuk vind. Maar. Dus maar, het optreden is niet jouw ding? Nou, optreden het, wel op zich, ja hoor, maar...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 Toen is de Industry gestart. En oh. Daar ben ik toen de, de zanger en gitarist van geworden. En uh, daar zaten ook twee mannen van Gruppo Sportivo in: Max Mollinger, de Drummer en Peter Cadeschede. En dan nu het toepasselijke nummer van Gruppo Sportivo: I shot my manager. I'm a stone musician I Veel je nu ja, eens nog. Ja. Uh, nou ja behalve dus die, de, By ja, the End of the Fall, dat ja. album, dat is ja. dus uh, vorig jaar uitgekomen. We zijn net weer met een nieuw projectje begonnen. Oké, okay, wat leuk. Lijkt... In het kader van de coverbands. Oh. En dat is de, de Hyatt Rate Affair. Ja, goede naam. <laughs> uh, Maakt nieuwsgierig. John Hyatt, Bonnie Rate. Oké. Okay. Ah. En dan nog wat Americana-achtige dingen. Ah, met Mathieu. Nee, niet met Mathieu okay. nee, nee, Nee, dit is met uh, Nico Verspager, trummer. Okay. Die ooit een keer inviel bij de industrie. En, uh, en uh, de bassist van de industrie, uh, Joost Driessen. En de toetsenist van PS, Arnoud van Buren. En uh, Miel de Vries, die speelt pedal steel en uh, slide gitaar. Nee, nee, nee. En Jody Pijper gaat als het goed is... Uh, de vrouwenstem verzorgen. Oh, nou. dus, uh, want daar hebben we vroeger ook veel Bonnie Ray-dingetjes meegegeven. Dus binnenkort horen we daar wel wat van. Ja, dat gaat volgend jaar pas spelen. Oh, volgend jaar. Ja. ja, we zijn nu wel aan te Althans, uh, ja, je hebt er al het interpreteren. Althans, zonder de Ja, ja. Nog een verhuizing voor de boeg, natuurlijk. Ja, precies. Nee, er zijn allemaal wel ja. wat dingetjes. Ja. Maar je bent dus ook al van de Americana. In je lijstje met favorieten ja. staat Jackson Brown. Zeker. Ja. Wat, uh,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 ook dus, in de uh, samenwerkingen. Nee, ik vind zelf The Road, vind ik wel heel. Ja. Het ja, ja. liedje over die roadies. Oh ja. ja, ja. Nou, die, die mogen we ook draaien, hoor. Het. <laughs> the Road. Ja. Is niet bijzonder. zo. Ja, je hebt The Road en je hebt uh, uh, the loadout. The loadout. Ja, de Loadout. Ja, de Loadout. De Loadout is. De Loadout is, is ik. Geschreven ja. door een roadie, geloof ik. Ja. ja. ja. Nou, ja maar dat, dat vind ik wel een van zijn mooiste albums, wat helemaal on the road is gemaakt. Ja. Dus is dus nummer in een hotelkamer, Een nummer in de bus opgenomen. Okay. Ja. Ja, ja, een aantal live nummers. Ja, ja, ja. Ja. Dat is echt, uh, super. Heel een heel mooi album. Ja, ja. ja. ja dat is uh, zo'n zo Onbewoond Eiland ja. album voor mij wel. Ja. Ja. Oké, okay, dan gaan we dat nummer draaien. In ieder geval iets daarvan. Ja. Ja. Dan gaan we dat nummer draaien, tot aan het nieuws en de reclame. En dan komen we straks uh, voor twee uur terug bij Paul Zolleveld.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 towns all look the same we just passed the time in the hotel rooms and wonder.